10 uur. Jelle Visser met het NOS journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden is een medewerker van de kiescommissie die door een verdwaalde kogel werd geraakt. De verkiezingen waren een week uitgesteld vanwege logistieke problemen en het slechte weer. Nigeria gaat gebukt onder extreme armoede en hoge werkeloosheid. Grootste kanshebbers bij de verkiezingen zijn de 76-jarige president Buhari... en oppositieleider Abu Bakar. De uitslag kan nog dagen op zich laten wachten. Zes oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten. De partijen trekken gezamenlijk op bij de Europese verkiezingen... en de parlements- en presidentsverkiezingen. Ze zeggen Polen te willen verdedigen tegen anti-EU-krachten... Volgens de oppositie zorgt de nationalistische regeringspartij PIS... voor een gespannen verhouding met Brussel. Zo loopt er een artikel 7-procedure tegen Polen... omdat de EU zich zorgen maakt over de democratie. Deze strafprocedure kan ertoe leiden dat Polen zijn stemrecht... in verschillende Europese raden verliest. Premier May heeft de stemming over de aangepaste Brexit-deal... gepland voor komende woensdag uitgesteld. May belooft dat het parlement voor 12 maart over de deal kan stemmen en debatteren. Dat is 17 dagen voor de afgesproken datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. May was vandaag op een conferentie in Egypte. Daar sprak ze over aanpassingen aan de Brexit-deal met EU-president Tusk, bondskanselier Merkel en premier Rutte. En Nederland heeft 50.000 buitenlandse werknemers nodig... voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd... bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven, uitzendbureaus, provincies en gemeentes zijn het erover eens... dat arbeidsmigranten in de huidige situatie onmisbaar zijn in Nederland. En dan het weer, het is onbewolkt en vannacht blijft het helder. Wel kan er een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het heel mooi. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1321 hier op CFM Zandvoort. En um, we gaan luisteren naar een uur meditatiemuziek. En, oh toeval, ja, twee nieuwe werkjes. Uh, ik zei het al in het vorige uur al. Uh, nu twee nieuwe werkjes, vorige uur natuurlijk niet. Eerst is van Gary Moore. En uh, daarna komt een heel lang uh, uh, stuk van bijna negen minuten... Uh, en meer van Paradiso en zijn partner. Uh, hoe het allemaal heet, dat kan je terugvinden. Die albums op peacefulradio.info Ik ga daar niet te veel tijd aan besteden. Want we gaan lekker luisteren naar de muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier.